Herman Vriend met het NOS Journaal. Informateur Lubbers heeft vandaag gesproken met een aantal fractieleiders. VVD-leider Rutte wil dat er eerst gekeken wordt... naar de mogelijkheden voor een rechtskabinet. Ook PVV-fractieleider Wilders sprak zich uit... voor een coalitie van VVD, CDA en PVV. PvdA-leider Cohen vindt het goed als er een onderzoek komt... naar een rechtskabinet, al heeft Paars Plus nog steeds een voorkeur. Wim Kalsma van GroenLinks zei dat er een gewoon meerderheidskabinet moet komen... Als dat een rechtskabinet is, dan leg ik me daarbij neer, zei ze na haar bezoek aan informateur Lubbers. Morgen volgen de andere fractieleiders, te beginnen met CDA-leider Verhagen. Servië zal nooit de onafhankelijkheid van Kosovo erkennen, ook niet naar de uitspraak van het internationaal gerechtshof. Volgens president Tadic verandert de uitspraak van het hof niets aan het standpunt dat Kosovo een provincie van Servië is. Het internationaal gerechtshof bepaalde vandaag dat Kosovo twee jaar geleden geen internationale wetten heeft overtreden toen het zich afscheidde van Servië. Volgens Rusland, een bondgenoot van Servië, betekent dat nog niet dat de afscheiding daarmee op zichzelf legaal was. De uitspraak van het gerechtshof werd met grote spanning afgewacht, vooral door landen die ook grote etnische minderheden binnen hun grenzen hebben. De derde en zwaarste dag van de Nijmegense Vierdaagse is volgens de organisatie rustig en goed verlopen. 843 wandelaars vielen uit. Dat is iets minder dan vorig jaar op de derde dag. Die bekend staat als de dag van Groesbeek. De Vierdaagse deelnemers waren vandaag op pad met de ouderwetse controlekaart... omdat het nieuwe systeem met polsbandjes tijdens de eerste twee dagen niet goed bleek te werken. Morgen staan er nog ruim 36.000 wandelaars aan de start voor de laatste dag. De organisatie raadt de deelnemers aan een droge trui mee te nemen. Er wordt slecht weer verwacht bij de intocht. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog en vanuit het zuidwesten klaart het op. Morgen begint de dag vrij zonnig, maar al snel ontstaan de buien met kans op onweer. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-Journey. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerheets. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Alternative FM. Dan vallen ze door dak Dames en heren, welkom bij deze nieuwe uitzending van Alternative FM Op jouw donderdagavond weer een, uh, een goed alternatief programma met hier klopje popje met zetel. Geselecteerd door onze grote vriend Jaap, want die vindt het toch wel echt briljant hè, dat uh, popje klopje en zo en dergelijke. Goed, popje klopje inderdaad. Goed, we hebben natuurlijk elke week uh, zoals gewoonlijk we ietsje met de apparatuur, dus ik lul er even doorheen. Uh, er is veel gebeurd in de alternatieve wereld deze week. Want uh, uh, er zijn wat plaatjes zijn aangekondigd. Er zijn wat reviews geweest. Uh, Bevrijdingspop heeft informatie ontvangen van een het contrapunt, zeg maar. Een groot uh, e uh, onderzoekbureau uh, in Haarlem. Die heeft gezegd dat Bevrijdingspop een goede toegevoegde waarde geeft voor, het, uh, de, uh, voor de Haarlemse scene en de muziek zien. Dus dat is uh, vrij briljant dat ze dat hebben aangegeven. Um, je kan misschien aan de achtergrond dingen soms dingen horen uh, om te kijken of het goed gaat, geluid en en dergelijke. Uh, dat ga ik gewoon zelf proberen, weet je. Dat is gewoon het altern alternatief. Um, bevrijdingspop. 80% vond het goed in. Uh... Kijk, daar is muziek. Oeh, het lukt. 80% vond het goed in uh, uh, de, het bevrijdingspop in Haarlem. 80% van Haarlem bedoel ik dan. hè, van de mensen die het uh, uh, die bezoeken, die vinden het een toegevoegde waarde. Nou, dan moeten uh, ja, moet, uh, serieus even de provincie Haarlem. Provincie Haarlem, provincie Noord-Holland doet het al. Maar de stad Haarlem even over nadenken of ze dat ding wel willen houden, dat festival. Want ze zijn altijd een beetje tegen geweest. Hè? Veel troep, veel klachten van de buurt. Maar, dames en heren, ik kan zeggen... ...bij deze test gaat echt bevrijdingspop de hele tijd knallen. We gaan door met popje klopje. Tenminste, uh, lokale muziek gaan we mee door. Dat is toch onze kern van onze programma. Beginnen. Zo so, hoor je een andere uit de regio. Maar nu eerst de eerste band die we ooit hebben gehad hier in de studio... Je raadt het al. John Dozer, French Broken Home hier op Alternative FM of CFM Zandvoort. Staring at your An Blij. Gorillas komt naar België voor het eerst in uh, de Belgische geschiedenis. Komt dus de gorillas naar dat land toe. Ze hebben altijd een hele mooie show met verschillende uh, holografische dingen en dergelijke. Andere beentje wat gaat terugkomen in 2010 dames en heren. Perfect Circle. Ha -ha! Zij zijn nu heel erg schoon. Dames en heren, welkom bij Radio Veronica. Haha, <laughs> de, de, de heetste hit op jouw radio. Met straks natuurlijk Genesis, maar nu eerst Kiss. I was made for love you, baby. Live op Radio Veronica. <laughs> Soms blijven dingen gewoon heel erg leuk te zijn, maar eh, onder een beetje... Nou, ik vind het een beetje fout hoor, maar goed, maakt <laughs> niet uit. Uh, dat is kis uiteraard. En ze zijn alweer een tijdje bezig. Jongens zijn ook niet stuk te krijgen, want ze stonden ook uh, weer geprogrammeerd... volgens het programmaboekje van Graspop 2010... Paul Stanley, inmiddels 58, en Gene Simmons, 60 inmiddels alweer, bleken zondag nog uh, onvermoeibaar en wisten van geen ophouden. Hit na hit werden bovengehaald, strak gespeeld en verpakt in wel duizend bommen en granaten. Al dus hier uh, de website van de morgen, want daar staat het op, top entertainment, kortom, ofwel een fraai slotakkoord van een al uh, bij al onderhoudend festivalweekend. En dan hebben we het over graspop, inderdaad. Uh, of ze dus nog wel eventjes doorgaan, dat weet ik niet. Maar uh, als de, deze bijna bejaarde hardrockers, want zo willen ze dan toch te uh, boeken uh, staan. Ja, uh, moet je dan toch zeggen dat ze dat uh, aardig uh, voor elkaar hebben gekregen. Ja, en dan, dan ga je van het uh, verleden naar het heden. Tenminste in ieder geval uh, naar het uh, nabije uh, verleden. Uh, in ieder geval tussen nu en een jaar of vier, vijf terug, moet dit plaatje toch wel zeker uitgebracht zijn? Zeker Tof? vier jaar geleden alweer? Vier weer. jaar alweer, nou, dat bedoel ik. Op Black Holes and Revelations hoor jij hier Map of Problematiek ontzettend goede plaat. Trouwens, prijsvraag, welke oude plaat hoor jij hierin? Tenminste, ik hoor hem. Oh, nou dan ga ik eens even Hij is van man. dat ik even geef even ik nadenken. als een al hint. Oh. Dan wel. Wat is nou het uh, grote verschil tussen het begin van dit nummer? Want daar gaat het even om, dat die introetje, ik hoor hem echt hoor, misschien hoor jij hem niet thuis en misschien... Uh, jaap had er ook al een beetje moeite mee, dus ik begin een beetje aan mezelf te twijfelen. Je hebt dit stukje zeg maar en hoor, deepest mode. Enjoy the silence dames en heren. Dit is Muse, hè, voor de duidelijkheid. Dat was nieuws. En nu gaan wij eventjes. Neem ik even je muis over hier, Jaap. Ja, ik ga ja. ja, En dan nou hoor je een Jody Silence. Het is, het is toch een. Uh, ja, iets langzamer natuurlijk. Maar als stel je voor dat we deze ook wat langzamer gaan draaien. Dan hoor je misschien het, uh, de overeenkomsten. Even terugspoelen. Hoor je hem? Hoor je hem een beetje? Komt-ie, hè? Komt-ie. Oh, dus. Nou, dat is, ik, ja... Dat, dat, tun dat zit ook in Enjoy the Silence. Je kan het zo in elkaar remixen, dus DJ's let op, je kan, dit is een mixplaatje, <laughs> Ja, uh, gaan we hem draaien in die uh, Deepest Mode of niet? Of uh, zet hem even terug in, uh, in de herkansing, want dat, uh... oh. Zo. Zullen we hem dan helemaal gaan draaien? Dat ah. lijkt me wel verstandig. Hier is een uh, oude dus, van uh, de heren van Deepest Mode... Eigenlijk een alternatieve, alternatieve, classic uit 1990. Enjoy the Silence. Genieten hè, van die stilte. op je radio. Deepesh Mode. Enjoy the silence. Wel een bekendste nummer toch van uh, Deepesh Mode. Wat, wat zijn Eén nog meer bekende nummers? Personal Jesus bijvoorbeeld. Absoluut. En, uh, nou heb ik er nog wel een paar. Uh... God! Nou, uh, ik, ik weet het. Ik, ik, ik kan ze allemaal op. Is dat doen, ook een nummer van hem? Maar uh, ik weet het gewoon even niet te, te plekken. Dus uh, ga nog even terug. Eh. Uh, Hoplakee, het is leuk. Uh, dan wordt hij even afgebroken. Maar goed, uh, dan komen we wel achter hoor uh, wat, het, uh, wat het precies is. Deepest Mode heeft uh, niet alleen maar Enjoy the Silence gedaan en Personal Jesus. Uh, die titels die... die... Dat is het, het, het nadeel. Als je dus een dagje ouder wordt, dan heb je dus die kennis dus gewoon niet uh, meer paraat. Dan ga ik gewoon eens eventjes op oh. het goede oude internet uh, zitten en dan kom ik er dan vanzelf al achter. Het goede oude internet. Het uh, internet ah, is dus nog helemaal mooi. zo jong, hoor. Tegenwoordig uh, wat dat gaat. Uh, kijk, huppeté. Nou, dan moet ik het toch wel weten, dacht ik zo, hè. Hop! Uh, ja, uh, je kan het ook op een blaadje schrijven, zeggen, zeggen ze. Nou, dat zou ook nog kunnen, maar Um, blablabla, blablabla, blablabla, wat hebben we dan nog meer uh, Dream uh, Just Can Get Enough inderdaad People Are People Everything That Counts Master and Servant ja hallo kijk dat zijn uh, dat zijn allemaal titels van, uh, van Deepesh Mode zo in uh, de notendop ja dat zijn de grootste hits uh, geweest die hebben ze in het midden van de jaren tachtig uit, uh, uitgebracht uh, daarin uh, waren ze dan uh, waren ze dan heel erg uh, sterk later kwam uh, inderdaad uh, Personal Jesus. En ook Policy of Truth. Uit 1990. En in de uh, songs of Faith and Devotion. I Feel You. Was ook een hele grote hit. En dan was er nog eentje. En die ben ik even gauw kwijt. Uh, nou ja goed. Uh, dat was eigenlijk een beetje in het kort. Uh, wat, wat, wat ze hadden. Oh hier nog eentje. Uh, van uh, de, de cd uh, album Ultra. Barrel of Gun. And It's No Good. Dat waren ook. Knijter van Hits. Knijter van Hits, duizendig. Ja, ja, inderdaad, ja. Uh, maar zo snel ik uh, dat ik al die titels uh, eventjes op uh, kan lepelen, ja, die tijd is gewoon voorbij. Vroeger had ik ze gewoon uh, 1, 2, 3 en dan kon je er uh, gewoon op rekenen, maar dat is nu meer zo. Ja, inderdaad. Dat maar, dat, is, uh, maar dan een andere mij, versie. Dat is Personal Jesus. Maar niet van Deepest Mode. Nee, maar ik hoor hem liever van Deepest Mode, toch hoor. Niet van uh, de, grote, de grote superstar Antichrist de wereld? Nee, nee, nee, as, absoluut niet Nee, nee, nee. flauwekul Blauwekul? Geef hem maar de vlak spullen. Wegwezen met die zooi Gaan we andere muziek draaien Paramore op je radio, decode Van een uh, ja, albumpje wat ze ertussen door hebben gebruikt De soundtrack van de eerste Twilight film Goed nummer, Paramore Blues voor je donderdagavond van de Black Keys, tie op! Ja, en waar ze komen ze vandaan eigenlijk? Als je dat uh, ze komen uit Amerika, het is een, een blues-rock duo. Ik heb heel wat duo's uh, gezien. Uh, en meneer maar dat is Nederlandstalig. Uh, dan heb ik het over uh, hoe heet die jongens ook weer naar de nou, Please Eject daar uh, daar begon ik ineens uh, aan te denken van. Met een synthesizer en een, uh, een of andere... Of een keyboard bij je drums. Dat vond ik ook al heel apart. Ja, maar dat, was, die gast... dat is echt cool. Ja, maar uh, gekke is dat ze dus ook... Bij, uh, bij de voorrondes van uh, de Rock Alternative... Van de Grote Prijs van Nederland uh, waren doorgedrongen. Please eject, jongens. Dus het is niet zomaar een uh, groep. Dus of uh, bij, uh, bij de Rob Akta Hebben ze gewoon gigantisch zitten slapen. Of... De police, was niet goed. Maar over blues duo, uh, dit hier gesproken. Ja, uh, ze hebben natuurlijk een uh, onmiskenbare indruk achtergelaten op uh, Rock Werchter. Want daar uh, waren ze te horen en te zien natuurlijk. En het nummer wat je net uh, hebt uh, kunnen horen was Tieden Up. En ik vind het eerlijk gezegd. Uh, weer iets toevoegen aan dit uh, fenomeen Alternative FM. Toch? Absoluut. De oh no. Black Keys. houd ze in de gaten. Goede bluesband. Andere uh, beentje wat eigenlijk wel. ...algemeen bekend is. Er staan grote festivals. Bedankt David Grohl. The Foo Fighters. Yeah, Long Road to Ruin. Zij zijn nu heel erg schoon. seems CFM, Zandvoort, Alternative FM. Nog steeds het eerste uur. We gaan straks het eerste uur een klein beetje afsluiten. Op weg naar het tweede uur. Ik had altijd gedacht dat die John Major een beetje voor de Sky Radio altijd, uh, wat deed. Maar dit is toch wel heel iets anders wat ik van de man uh, gewend ben. Dit is vrij altern alternatief hè? Dat uh, vind ik ook wel ja. Want uh, zou je haast uh, wel zeggen. ja, Eerlijk gezegd. Maar we hebben ook nog iets uh, uit de buurt uh, wat we hier uh, klaar hebben staan. Tenminste gaan we dat halen eigenlijk. Want ik, uh, ik heb zo'n vermoeden dat ik uh, nog even wat uh, vol moet uh, gaan kletsen. Zal ik even de check in de oog? Je moet uh, in totaal... N ja. En dan zeggen we live op radio. Want altijd ja, leuk, nee, hè? Ja, Kijk ik zeg je... het maar eventjes. Kijk je in de keuken. Dat is leuk. is gewoon leuk. is gewoon leuk. Ja? Wat, en hoeveel ja, minuten heb ik dan nog? man, Goh, gaat hij het uitrekenen? Ja, tuurlijk. Je <laughs> hebt nog 15 uh, seconden. Oh, uh, ik heb maar 15 seconden. Terwijl uh, dit uh, volgende nummer 3 minuut 42 duurt. Is dat ja. goed? Kom, kom ik dan maar uh, weg dan? Ja, ja oké. Okay. Goed, uh, so. ik heb het over een band die ook uit de buurt komt. Hè, want daar gaat het over. En dat uh, is de band Alpha Box. En die bestaat uit twee onderdelen. Uh, die ook uh, elders ergens uh, werkzaam zijn. Bas van de Bas uh, zit bij We Cook We Fire. En Boy is van Double Crust. En dan hebben ze ook nog uh, dit projectje. Alpha Box. Tot aan het nieuws van 9 uur. Shell. Ja, nou. Dan uh, moet ik wat horen natuurlijk. Onderbroken. Ja. Ga ik hem nog een keer even aanzetten. Hoplakee, hier is show tot aan het nieuws van 9 uur.